De Wit-Russische president Lukashenko kan beginnen aan zijn zesde termijn. Volgens de voorlopige uitslag heeft hij bij de verkiezingen gisteren ruim 83% van de stemmen gekregen. Dat Lukashenko zou winnen stond van tevoren al vast. De oppositie kwam er niet aan te pas. Lukashenko is al sinds 1994 aan de macht in Wit-Rusland. Hij wordt de laatste dictator van Europa genoemd.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 De twee broertjes uit Breda, die sinds dinsdag werden vermist, zijn weer terecht. De jongens van 8 en 11 werden gisteravond herkend door een buschauffeur in Beverwijk. Dus meer dan 100 kilometer van huis. Wat ze daar deden is onduidelijk. De broers verdwenen dinsdag toen ze in Breda buiten speelden. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Vier landen hebben zich gisteravond geplaatst voor het EK voetbal. Het zijn Duitsland, Polen, Roemenië en Albanië. Voor de Albanese is dat de eerste keer in de geschiedenis. Ierland, Hongarije en Denemarken kunnen zich via de play-offs nog kwalificeren voor de eindronde in Frankrijk. Nederland kan morgen ook een plek in de play-offs bemachtigen bij winst op Tsjechië, maar alleen als Turkije verliest van IJsland. Het weer, het is koud, met minima net boven het vriespunt, in het oosten kan het licht vriezen. Verder vandaag periode met zon, maar ook sluierbewolking en het wordt niet warmer dan 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam... tussen Stroe en Knoop te Hoeverlaken 7 kilometer. A6 Ledenstad richting Muiden. Daar staat 6 kilometer tussen Almere Buiten en Almere Haven. Op de A7 richting Zandam bij Pumret Noord 2 kilometer. En verderop nog eens een keer 5 kilometer tussen beide afwitwijden Wormer. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Echtend en West 3. A15 richting Rotterdam tussen Afrit Arkel en Hardingsveld Giesendam 3 kilometer. En verderop in de richting Europort, 9 kilometer tussen Knoopend Vaanplein en Spijkenisse. A16 Breda richting Rotterdam, daar staat 4 kilometer file voor Knoopend Terbrechtseplein. Op de A20 in de richting Gouda, ook 4 kilometer tussen Schiedam-Noord en Klopend Kleinpolderplein. A27 Breda in de richting Utrecht tussen Hank en de brug Gorkum 8 kilometer. En verderop nog eens een keertje 5 kilometer voor Lexmond. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Shadow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 still can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 Of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the. game